12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemiddag, u luistert nog steeds naar de zomerversie van Radio 1. Zometeen bij ons in de studio een stevig debat tussen een voor- en tegenstander van het geloof in klimaatverandering. Is het nieuws met Uratental, Dorot Megens. De Partij van de Arbeid komt vanmiddag met de kandidatenlijst... voor de Tweede Kamerverkiezingen. De hoogste nieuwkomer op die lijst is Desiree Bonis. Ze was ambassadeur in Syrië en is nu directeur Afrika... bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bonis staat op nummer 9. In Den Haag verslaggever Wilco Boom. Wilco, uh, nog meer opvallende namen op die lijst van de Partij van de Arbeid? Ja, op de tiende plaats bijvoorbeeld staat John Kerstens. Hij is uh, voorzitter van de vakbond FNV Bouwen. En in het verleden werd hij ook wel gezien als een mogelijke opvolger... voor uh, Agnes Jongerius van de federatie FNV... Opmerkelijk ook, Kadisha Ariep, bekend Kamerlid... loopt al vele jaren mee, staat op de dertigste plaats. Dat ziet er niet heel erg verkiesbaar uit. Nou, en dan weer wat hoger op de lijst, veel vertrouwde namen. Uh, Ronald Plastek op drie, dat melden we eerder deze week al. Oud-staatssecretaris Jetta Kleinsma op de tweede plaats. Nou, en onder de eerste tien zitten ook de zittende Kamerleden... Tanja, Jatna Nansing, Jeroen Dijsselbloem, Mariette Hamer... Martijn van Dam en Frans Timmermans... En Lutz Jacobi, eigenlijk een onbekend Kamerlid. die eerder probeerde fractievoorzitter te worden. die staat op nummer 11. Nou en verder. Um, Angeline IJsink, defensiewoordvoerder. die staat op 15. Lea Bouwmeester op 18. En Henk Nijboer, een oud adviseur van Wouter Bos. als minister van Financiën. die staat nu op de 13e plaats. Vanmiddag meer details voor dit moment. Dankjewel Wilco Boom. Op de Indische Oceaan tussen Australië en Indonesië. is een boot met vluchtelingen gekapseist. Het schip was onderweg vanuit Java naar Christmas Eiland, dat bij Australië hoort. Volgens de Australische kustwacht waren er 200 mensen aan boord. Correspondent Robert Portier. Het schip is gezien door een helikopter van de Australische marine. En er zijn overlevenden. De marine van Indonesië en de marine van Australië zijn onderweg naar de plek van het ongeluk. Maar het zal nog zeker twee uur duren voordat ze op die plek aanwezig zijn. En dan is het inmiddels donker. En dan maakt het natuurlijk een stuk moeilijker om de overlevenden te vinden. De man die door een Rotterdamse agenten werd geschopt... heeft aangifte gedaan, zegt het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar de agenten en een collega die toekeek loopt nog. Ze mogen gedurende het onderzoek blijven werken. De agenten is in de zaak officieel verdachte, haar collega niet. Omstanders filmden zondag hoe de man werd aangehouden... en door de agenten in zijn kruis werd getrapt. Het gebeurde terwijl de man geen verzet pleegde. Wat er daarvoor gebeurde is niet bekend. Het filmpje werd dinsdag op YouTube gezet. door hem in Rotterdam verwacht het onderzoek snel te kunnen afronden. Minister Kamp ziet niets in een flex-AOW. Een Kamermeerderheid had Kamp gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden. Bij een flexibele AOW kunnen mensen zelf bepalen... of ze hun pensioen eerder of later laten ingaan. De uitkering is dan ook lager of hoger. Volgens Kamp kan de maatregel de AOW 1,2 miljard euro duurder maken. Ook wanneer de flexibele AOW zo wordt vormgegeven dat deze op individueel niveau budgetair neutraal is, dan zal de flexibele AOW de schatkist nog steeds geld gaan kosten. Volgens het Vijfpartijenakkoord gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 in 2019 en 67 in 2023. Twaalf Ajax-supporters moeten de cel in voor deelname aan een drugsbende. Vanuit het huis van de twee hoofdverdachten... brachten tien drugsrunners ecstasy en cocaïne naar klanten. De twaalf kennen elkaar uit het sfeervak in het stadion van Ajax. De twee hoofdverdachten kregen celstraffen van 28 en 36 maanden. De tien drugsrunners kregen taakstraffen en celstraffen tot vijf maanden. Het weer nog, wolkenvelden en zon. 22 tot 24 graden is het. Later vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vanavond komt er dan regen met onweer en windstoten.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 Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/zakendoen. Dit is de Radio1 Sportzomer. Goedemiddag. Het eerste middaguur van de Sportzomer vandaag. Zometeen een Nederlands meisje dat niet weg mag uit Australië. Nu eerst massa ontslagen bij Air France KLM. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Want Air France gaat 5000 banen schrappen. Dat heeft het Franse bedrijf zojuist bekendgemaakt. Bart Kamphuis van de economieredactie is hier. Het gaat nadrukkelijk om Air France, hè? niet om Air France KLM. Nee, het gaat inderdaad om de Franse tak van die samengestelde holdingmaatschappij Air France KLM. Bij Air France moeten er nu 5000 uh, banen weg. Uh, eerder heeft uh, KLM al getekend voor een bezuiniging van 700 miljoen. Eh. Uh, die nodig is, die deel uitmaakt van de 2 miljard aan bezuinigingen... die nodig zijn om de groep Air France-KLM weer financieel gezond te maken. Ja, dus KLM moet wel bijleggen daarop. Ja, maar dat was al lang bekend. Vandaag bekend. is eigenlijk het strategisch plan van het Air France-deel... van de holdingmaatschappij naar buiten gekomen. En daarin staat dus dat de Fransen, om het zomaar even aan te duiden... dat die nu tekenen voor een bezuiniging van die voortkomt uit het ontslaan van 5000 mensen. Ja, en dat zullen ook wel gedwongen ontslagen zijn, neem ik aan. Nou, R. Frans zegt dat dat niet nodig is. Uh, ze zullen 1700, 1.700 mensen kunnen laten gaan door natuurlijk verlopen. Dus mensen waar de baan gewoon van ophoudt. Mm -hmm. En wat dan overblijft, uh, daarvoor ligt er dan een, uh, zegt Air Frans... Uh, heel aantrekkelijk pakket voor, van uh, vertrekregelingen... ligt er klaar voor die mensen. En ze willen ook uh, medewerkers gaan aanbieden om in deeltijd te gaan werken. En nou, als dat uh, allemaal uitkomt zoals dat nu in dat plan staat opgeschreven... Mm -hmm. dan zou dat dus allemaal kunnen gaan uh, verlopen zonder... Zonder, zonder, zonder uh, gedwongen ja. ontslagen. Ja. En wat betekent dit nou voor de KLM? Nou, voor de KLM? Direct uh, dus niks. Want uh, KLM heeft al uh, zijn part van de benodigde bezuinigingen... voor zijn rekening genomen. Maar indirect is er mogelijk wel een belang... Want nou, er gaan al geruime tijd geruchten over de mogelijke verkoop van KLM... aan een andere maatschappij. Air France is eigenlijk het, het, het, heet een, het heet de partners, zusters... maar eigenlijk is Air France gewoon eigenaar van KLM... Mm. en zou KLM kunnen gaan verkopen. Nou, er gaan al geruchten over dat er belangstelling is bij Aziatische maatschappijen... bij maatschappijen uit de Arabische wereld om KLM over te nemen. Je zou een veronderstelling kunnen opbouwen dat als deze operatie in Frankrijk... Niet niet goed van de grond komt, want die, die moet nog langs de vakbonden... moet nog langs de ondernemingsraad enzovoort. Als dat niet goed gaat lukken, dat dan misschien de noodzaak voor Air France... om KLM te gaan uh, in de etalage te zetten, zoals dat heet... dat die noodzaak dan wellicht groter wordt. En hoe, hoe groot sch uh, schat je die kans? Nee, daar uh, durf ik echt niks over te zeggen. Goed, nou, ongetwijfeld nog van je. Als het over is, Bart Kamphuis, dank je wel. De 26-jarige Nederlandse toeriste Linda Huiskamp... die in Australië een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte... mag niet terug naar Nederland. De Australische autoriteiten weigeren haar te laten gaan. Korspunt Robert Portier in Sydney. Waarom mag ze niet weg? Ja, eigenlijk uh, kort door de bocht. Men is bang dat als ze één keer in Nederland zit... Uh, dat ze niet meer terugkeert voor die rechtszaak. En uh, ook al hadden ze gevraagd om een borg van 20.000 dollar, 18.000 euro... denken ze niet dat dat voldoende garantie is... om haar daadwer daadwerkelijk terug te laten keren. Want die hebben ze wel gekregen, die borg? Nee, die borg die hoef je alleen maar te betalen op het moment dat je ook daadwerkelijk weg mag. Uh, en die zou je dan weer terugkrijgen op het moment dat de rechtszaak begint. Uh, daarbij uh, denkt men dat als dat bedrag maar hoog genoeg is, dat je daadwerkelijk terugkomt omdat je dat geld terug wilt krijgen. Nou, blijkbaar denkt men, uh, dat, uh, men dat Linda sowieso blijft als ze één keer in Nederland zit. Ja, waar wordt ze precies van verdacht? Nou, het heet in het Engels Dangerous Driving Causing Death, dus eigenlijk gevaarlijk rijden met een dodelijk ongeluk tot gevolg. Nou, bij dat uh, ongeluk kwam een Nederlandse vriendin van haar om het leven... die ook naast haar zat in de auto. Maar in Australië is uh, de wet net eigenlijk veranderd... die ervoor uh, zorgt dat een dodelijk ongeluk tegenwoordig wordt gezien als een misdrijf. Uh, en als er sprake is van roekeloos rijden of als de veroorzaker iets valt te verwijten... dan kan de straf oplopen tot maximaal 10 jaar. En uh, dat leidde eigenlijk tot een hele sneuwe situatie... Dat uh, Linda in het ziekenhuis lag, uh, echt zwaar gewond was met gebroken ribben, een hersenschudding, een klaplong. En dat ze op dat moment gearresteerd werd door de politie, omdat ze ervan wordt verdacht dat ze een aanrijding met een, dodelijke oorzaak, of met een dodelijk gevolg heeft veroorzaakt. En was er ook nog, er zijn bepaalde omstandigheden, was er iets aan de hand? Alcohol, drugs, zoiets? Nee, nou ja, dat valt uh, niet vast te stellen, in ieder geval niet voor mij. En dat moet de rechter natuurlijk uitmaken. Ja, het lijkt heel naar, maar het is eigenlijk wel logisch dan. Ze is eigenlijk officieel verdachte van een misdrijf en dan moet je meestal in het land blijven waar je zit. Ja, dat uh, is in ieder geval nu wel het oordeel van de rechter. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat iemand die zo'n traumatische ervaring heeft meegemaakt... dat hij uh, bij familie en vrienden wil zijn ja. uh, en dat hij in ieder geval in een vertrouwde omgeving wil zijn. Maar er is eigenlijk ook nog een praktisch probleem. Hij zit namelijk op een uh, toeristenvisum in Australië, op een working holiday visum... En dat zorgt ervoor dat zij nu wel kan werken. Dat ze dus in staat is om een inkomen te vergaren. Maar straks, wanneer haar visum verloopt, ja, dan moet ze het maar zien te rooien. Nou, ze moet natuurlijk eten, drinken, ze moet ergens slapen. Maar uh, ja, ze heeft nog geen flauw idee hoe ze dat straks moet gaan doen... omdat ze van de wet dan straks niet meer mag werken. Want hoe, hoe lang uh, gaat het duren voordat die zaak voorkomt dan, denk je? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Uh, het lijkt erop uh, dat die zaak misschien zelfs al een jaar kan duren voordat hij eindelijk voor de rechter komt. Er werd vandaag gesproken over een aantal fasen, een aantal stappen die moesten worden doorlopen. Er werd gesproken over juli, over november, mogelijk volgend jaar. Uh, maar binnenkort wordt er eigenlijk pas meer over bekend. Maar ze zit dus niet vast, begrijp ik? Nee, uh, ze heeft een uh, verklaring getekend dat zij het land niet zal verlaten. Dat zij niet in de buurt gaat komen van een vliegveld. Uh, en dat betekent dat zij vrij mag rondlopen. Zij heeft uh, inmiddels uh, onderdak gevonden bij de arts die haar in het ziekenhuis behandelde. Dat is een Nederlander. En daar heeft ze ook heel veel steun aan, want natuurlijk wordt zij uh, aan de ene kant um, ja, verkeerd door schuldgevoel uh, van ja, uh, een ongeluk waarbij een goede vriendin is omgekomen. En aan de andere kant moet ze zich voorbereiden op een rechtszaak ook. Je kunt je voorstellen dat het een emotionele achtbaan is op ja. dit moment. En gelukkig is daar die familie die haar af en toe helpt om ja, uit de dips te komen. Nou, dat lijkt ontzettend heftig als je dit nou. ziet. Dankjewel, Robert Portier in Sydney. Radio 1. Kortzomer Tweets naadloos door naar iets veel vrolijkers. Uh, want Luc Ickink is eerste weer. Ja, ik, ik, net voordat ik ga beginnen, een, een fotootje via Twitter binnen van het Italiaanse voetbalteam dat zwaar aan het trainen is. Uh, de, misschien dat de foto ook even op de webcam kan komen. En, Radio uh, 1.nl. Ja, precies, Radio 1.nl. En dan zie je uh, de voetballers heel hard trainen. Behalve Ballotelli, die ligt even een <lacht> dutjes doen daar. Uh. Ik heb hem ook op mijn Twitter gezet. Twitter.com slash Luc, moet je maar even kijken. Dat is wel grappig. Ondertussen, uh, Liewe Westra, die kreeg felicitaties van zijn collega's. De wielrenner werd gisteren Nederlands kampioen tijdrijden. En dat mogen we weten ook. Geen het Cootstra die tweet gefeliciteerd ouwe Hakkenbar uh, Ed Postma Jeroen zegt in het Fries Van Hertsen met deze prachtprestatie en die aan het de de groot spreekt ook een aardig woordje over de grens mooi dat wie Friesen it drinte ek niet je, Lobitski met zijn titel Prima. Nico Westra bedankt iedereen trouwens op zijn Twitter... en plaatst ook een foto van zijn hond die in Turkije aan het doen is op zijn kampioenstrui. Kortom, iedereen had het even naar zijn zin op Twitter. En eigenlijk hadden er veel mensen een ontspannende dag gisteravond ook nog. Beetje stilte voor de storm en ook stilte na de storm. Veel vakantiepret bij de voetbalvrouwen. Victoria Koblenko had echt een geweldige middag in een museum in Kiev. Plaatste foto's en filmpjes van de kunst. De vrouw van Wesley Snyder. Uh, Goed, het zijn ook weer... Lang, lange naam, Jo, nee, ik weet niet. Fijne zomer allemaal, zegt zij. Na de vakantie ben ik weer online. Liefs en kusjes. En Rafael van der Vaat en vrouw Lief Sylvie tonen vakantiekiekjes... van een breed, glimlachend stel. Familie Nigel de Jong heeft gedineerd op Ibiza. En mevrouw Heidinkga plaatst foto's van nieuwe armbandjes... die ze allebei om hebben het is dus één gezellige, lieve bende op de Twitters. Behalve natuurlijk bij John Heidinkga zelf. Die kan na het plaatsen van een iets te vrolijke vakantietweet echt helemaal niets meer goed doen... Stond een privéjet op en zo. Charlotte de Boer vindt dat Johnny verplicht de komende twee weken op scholen handtekeningen moet uitdelen en voetballes geven in plaats van vakantie vieren. En Ed Aldit Hunkar maakt zich zorgen. Heiting gaat namelijk niets meer van zich laten horen naar de privéjet tweetgate. En hoopt dat er niks aan de hand is met dat vliegtuigje. Ik geef het nog een weekje en dan, dan zijn de heftigste reacties wel voorbij. Dat duurt meestal niet zo lang zo'n Twitterfitty. Uh, het gaat er dan helemaal niet meer over voetbal. Nee, gisteren ging het echt over van alles, maar niet over het EK. Twitter zit in een massale EK-dip en lijkt ook niet echt warm te lopen... voor de eerste kwartfinale die vanavond wordt gespeeld. De hashtag is #support. Tsjechië-Portugal. De meeste die hadden zich toch liever willen verheugen op de wedstrijd Rusland-Nederland. Maar nu dat er niet in zit, zijn er ineens verdacht veel supporters van Tsjechië. Ed Freek Stevens is vandaag zelfs een hartstochtelijke fan van Tsjechië. Onze jongens gaan Ronaldo en Co deze keer een echte les efficiëntie geven. Rieke van den Belt wil ook dat Tsjechië wint, want ze vindt Praag zo'n leuke stad. En Fuad Asaidi hoopt dat Portugal en uiteraard Ronaldo eng gaan doen. Weet niet of die nou pro- of anti-Portugal is, maar als ze maar één doen. Tsjechen hebben trouwens nog een flinke gro groep supporters bijgekregen. 20.000 Belgen hebben zich dit jaar op internet aangeboden... voor geld om supporter te worden van één land. Dan gaat het geld naar een goed doel. Ze waren eerst voor Nederland, maar nu niet meer. En het was, wat was het ook weer voor? Oh ja, omdat we nul punten hebben gehaald... en die poolfase dus niet doorkwamen. En daarom <lacht> hebben ze zichzelf opnieuw op ebay gezet. En nu zijn ze voor de Tsjechen. These are Belgian football fans. They are devastated because their national team did not qualify for Euro 2012. But you can help them. They are for sale at eBay and they will support the team of the highest bidder. We will proudly wear your colors. We will root for your country. We will even learn your national anthem. What could be a better gift? 17.000 Ja, de Belgen hebben er zin in. Liever schreieren. Die tweet dat hij zichzelf heeft verkleed als Milan Cudera. en een knoedel op zijn hoofd heeft gezet. Als je mee wilt tweeten, dat kan. gebruik dan de hashtag R1 Sportzomer. Half vijf ben ik weer. Lukt tot dan? Dit is de Radio 1 Sportzomer. met Thijs van den Brink en Wilhelmijn Veenhoven. De duurzaamheidstop in Rio leek al een mislukking maanden voordat hij begonnen was. Een flop top zou de plek moeten zijn waar regeringsleiders, multinationals en milieuorganisaties samenstreven naar duurzame ontwikkeling en de overstap naar schone energie. Maar het slotakkoord dat morgen wordt ondertekend is weinig ambitieus. Er worden niet eens concrete doelen gesteld. En nu is de vraag, is dat eigenlijk erg? Daar gaan we over praten met Lisbeth van Tongeren. Zij is Tweede Kamerlid van GroenLinks en voormalig directeur van Greenpeace. Goedemiddag mevrouw van Tongeren. Ja, goedemiddag. U zit in Den Haag in de studio en hier in Hilversum zit Simon Roosendaal. Hij is Roosendaal, moet ik zeggen, en hij is wetenschapsjournalist en columnist bij Elsevier. Goedemiddag. Goeiedag. Als ik zeg duurzaamheid, meneer Rosenaal, wat zegt u dan? Eh, bah, vies woord. En nu mevrouw Van Tongeren? <grijg> ja, dan zeg ik, het is uh, de onvermijdelijke toekomst van onze economie. Dit is waar wij in de toekomst uh, ons geld mee gaan verdienen. Waar onze jongens en meisjes van de TU Delft en van de mbo's uh, druk mee aan de slag gaan. De tegenstelling is helder. Uh, de duurzaamheidstop gaat over verschillende zaken. Laten we uh, beginnen met schone energie, mevrouw Van Tongeren. Wat had er moeten gebeuren op het gebied van schone energie in Rio? Ja, wat je natuurlijk eigenlijk wilt, is dat zowel de rijke landen... als de arme landen eh, bij elkaar komen. En niet alleen intenties uitspreken. Hè, want men zegt van ja, we moeten klimaatverandering tegengaan. We moeten eh, al die effecten van klimaatverandering in die landen... Hè, eilanden komen onder water te staan, er, eh, verdrogen bossen, landbouwgrond eh, eh, vergaat. Daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Nou, dat niveau lukt nog. Er zijn fantastische, inspirerende speeches... Uh, te horen over wat er zou moeten gebeuren... en op het moment dat er dan echt concrete afspraken gemaakt moeten worden... Uh, lukt het dus uh, Amerika, Europa en de zuidelijke landen die uh, armer zijn... lukt het gewoon niet. Maar welke afspraak het... had u gemaakt uh, willen zien worden? Hoe je specifiek komt tot 2 graden... Uh, dat je zorgt dat je onder de 2 graden temperatuurstijging blijft. Okay, nou, want daar is een heleboel voor nodig. De temperatuur nodig. gaat omhoog met 2 graden in de komende tijd... en u zegt dan moet je onderzien te blijven? Het is de verwachting dat als we... Doorgaan zoals we nu bezig zijn met het uitstoten van CO2, dat die temperatuur harder oploopt. Onder de twee graden is de verwachting van de wetenschappers... dat het klimaat nog redelijk stabiel blijft. Daarboven neemt de kans toe dat er opeens iets heel raars... in die uh, weersystemen gaat gebeuren... waar wij op aarde nog meer last van krijgen... dan we nu al hebben van klimaatverandering. En die afspraak is niet gemaakt, zegt u? Er wordt steeds de intentie afgegeven... dat is ook hein, in Kopenhagen weer gebeurd, in Cancun... dat we onder twee graden moeten blijven. Maar het is net als je zegt, ik wil 10 uh, kilo afvallen... maar je besluit niet om een heleboel uh, uit je dieet te schrappen... Ja, dan ga je die 10 kilo niet afvallen. Nee, meneer Roosendaal, is dat inderdaad het probleem? Die temperatuurstijging van 2 graden? Nee, dat geloof ik niet. Uh, we weten veel te weinig uh, van het klimaat af uh, om met zekerheid uh, te zeggen dat uh, wij die uh, beïnvloeden. Maar als je temperatuur als je het stijgt zekerheid... ook al uh, sinds 1995, nou, hij is hoog, maar hij stijgt niet verder meer. We begrijpen eigenlijk niet zo goed hoe het uh, met uh, temperatuur uh, zit. Ik denk dat het op termijn om andere reden dan het klimaat heel verstandig is om uh, van fossiele brandstof uh, af te komen. Oké, okay, dat, dat vind wel. ik een ja, tuurlijk. Want, Want waarom is dat verstandig? Nou ja, dan raken we minder afhankelijk van het Midden-Oosten. Elke keer als wij benzine tanken... gaat er vermoedelijk via slinkse omwegen geld naar uh, uh, Al-Qaeda. Dat is een argument om minder afhankelijk uh, van benzine te worden. En op een gegeven moment, maar dat duurt uh, langer dan we denken... is de olie op. Dus op termijn moeten we wel ja. langzaam weg van de olie. Want dan zouden we, maar dan hoeven we helemaal niet zijn top voor te houden. Dat staat er eigenlijk los van. Nee, ja, die toppen vind ik belach dat is een raar, rondreizend circus. Die mensen denken dat ze iets heel belangrijks aan het doen zijn. Maar het is allemaal windowdressing, het is allemaal façade. Ja, ja uh, wat bedoelt u daarmee? Hebben ze, uh, hebben ze het verkeerde probleem bij de, bij de kop of is er helemaal geen probleem? Dat we, we weten nog niet hoe groot het probleem van het klimaat is. Dat is nog tamelijk onzeker. Dus, dus hoef je er geen topconferentie over te houden? Daar hoef je geen topconferentie over te houden. En eh, je kunt je best zorgen maken over een aantal concrete ontwikkelingen in de wereld. Zoals ontbossing in eh, arme landen. Maar dat moet je dan concreet benoemen. En daar moet je dingen aan doen. En dat valt ook goed te doen. Want zou u, mevrouw, mevrouw Vertongeren en meneer Roosenthal, samen een lijst kunnen maken van problemen die wel opgelost moeten worden? Maar als we er dan een ander kopje boven hangen, dan gaat u er wel naartoe, meneer Dorf. Nou ja, nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat is de oplossing wilt u over praten, zegt u. Ja, zeker. Maar daar is de oplossing simpel voor. En daar staan uh, mevrouw van Tonger en ik uh, lijnrecht tegenover elkaar. Okay, toch wel. Uh, ik denk dat uh, geld, welvaart en economie de oplossing is voor allerlei problemen. Als een land welvarend wordt, uh, worden de inwoners vanzelf uh, milieubewust en uh, wordt uh, de natuur beter. Uh, dat heb je bij ons ook gezien. Uh, in arme landen, neemt bossen. In arme landen neemt hoeveelheid bossen af. En in rijke landen neemt hoeveelheid bomen toe. Nederland heeft twee keer zoveel bomen als een eeuw geleden. Okay. Dat gaat ook in arme landen ja. gebeuren als die arme landen wat rijker worden. Mevrouw Van Tongeren. Ja, de conferentie in Rio de Janeiro gaat juist over heel veel meer dan alleen klimaatverandering. En die agenda waar u beiden om vraagt, dat is precies waar het in Rio over gaat. Het gaat over, ja. nou, onder andere, het gaat over hoe veranderen we ons economische systeem van hè, het verbruiken van de aarde? Als we allemaal hetzelfde niveau hadden van leven als wij Nederlanders, dan heb je tweeënhalve planeet nodig. Nou, die hebben we niet. Dus daar staan een heleboel van dit soort dingen op de agenda. Hoe zorgen we dat er straks voldoende eten is voor iedereen schoon water. Hoe gaan we om met onze visstanden? Dus die hele lijst staat daarop. Kom, wordt... Het komt vanzelf goed als de welvaart toeneemt, zei meneer Roosendaan. Nou ja, kijk naar de Verenigde Staten en trek je eigen conclusies. Dat land is per hoofd van de bevolking het meest vervuilende op aarde. En ook in de Verenigde Staten is de armoede en de ondervoeding aan de onderkant van de dat is maatschappij onzin. Dat is echt enorm onzin. groot. Er zijn uh, Een kwart, van, onzin, een ooit, kwart van de mensen zit de, daar lucht, op foodstems. In, in rijke landen is de luchtvervuiling vrijwel verdwenen. Neem Nederland, ook Amerika. Er is vrijwel geen luchtvervuiling meer. Mevrouw van Tongeren goochelt met woorden. Ze bedoelt met vervuiling dat vreselijke gas CO2. Wat wij nu ook uh, uitademen. Dat is geen vervuiling. Luchtvervuiling, dat zijn vieze stoffen in de lucht... Uh, die er 40, 50 jaar geleden waren in rijke landen. En nu bijna niet meer. Mevrouw van Tongeren? Ja, wij hebben hier de luxe om te doen alsof klimaatverandering een geloof is. Maar landen zoals he, die, die Solomon-eilanden, Tivalu... die zijn nu ontruimingsplannen aan het maken voor hun land... om ergens anders heen te gaan. Ook als je de regeringsleiders van Brazilië, Mexico, Indonesië... die landen hoort, die zijn niet meer aan het discussiëren... of er misschien klimaatverandering is. Die zijn zo druk bezig om de gevolgen daarvan eh, op te vangen... dat zij dat... Eigenlijk, ja, Nederland zit zichzelf met dit soort meningen eigenlijk helemaal okay. buiten de. Mevrouw Vertongen, zoals altijd, u praat onzin. U weet ook, u leest ook rapporten. U weet dat sinds 1998 de wereldwijde uh, temperatuur niet meer stijgt. En uh, zelfs de grootste klimaatalarmisten maken zich zorgen over het feit dat de wereld zich niet zo gedraagt. als de computermodellen het hadden voorspeld. Nog één keer, mevrouw Vertongen, op dit punt. Ja, als je naar de oplopende reeks kijkt over de laatste honderd jaar... zie je gewoon dat de tien warmste jaren liggen in de laatste twaalf jaar. En, als je naar en je kan niet naar één bepaald jaar kijken en zeggen... oeh, dat was een uitschieter omhoog. Sinds die tijd zijn we daar niet meer overheen gegaan. Oké, okay, het gaat om de maar... grote lijns. Ik wil er even nog naar twee andere punten die hiermee uh, aan verwant zijn. Meneer Roosnel, ik heb me laten vertellen dat u met een elektrische auto hier naartoe gekomen bent. Een uh, half uh, elektrische auto. Waarom doet u dat? Uh, omdat ik het interessant vind om uh, uit te zoeken hoe dat zit. Uh, of of het bijvoorbeeld rijdt. met de subsidies of, of het, het lekker subsidies. rijdt. Ja. Uh, en het is voor mij ook een, een, een ja, manier van journalistiek uh, onderzoek. Ik rijd er nu een aantal maanden in en uh, ik ben heel enthousiast. M en blij, want ik krijg vreselijk veel belastinggeld uh, uh, van u <laughs> beiden en uh, allerlei <laughs> andere Nederlanders. Want, van ons, ja? Ja, ja, ja, ja dankzij okay. uh, mevrouw Van Tongeren wordt er zo vreselijk gesmeten met uh, subsidies. Ik krijg uh, 300 euro per maand extra, omdat ik in een elektrische auto uh, rijd. En dan zet uh, gemeentes zetten voor tienduizenden euro's uh, overal uh, oplaadpalen neer. Dus Komt het is feest, goed. dus ik doe er ook aan mee. Mevrouw Vertongeren, er zit hier een hele dankbare burger naast mij. Ja. Nou, ik ben heel blij dat de heer Roosendaal uh, voor de verandering... een keer enthousiast is over beleid wat onder andere GroenLinks inzet. En het is hard nodig ook, want in Nederland is er een overheidssteun van 5,8 miljard aan fossiel grootgebruik en fossiele energieproductie. En naar de schone kant gaat 1,4 miljard. Oh, en als je ervan uitgaat, is ook weer zo vreselijk. Als je ervan uitgaat dat dit toch de eeuw van de schone energie gaat worden... ik zei al in het begin, dit is waar we in de toekomst ons geld aan gaan verdienen... in Nederland en in het buitenland, is het enorm goed dat de overheid... die schone energie erg. ook een zetje in de rug geeft. Maar meneer Roosendaal, in Duitsland zijn ze ook heel erg met groene energie bezig... en daar gaat het goed met de economie, mede daardoor. Zouden we het om die reden misschien moeten nou, doen? Daar Duitsland gaat, de economie van Duitsland gaat vooral goed... vanwege auto's en allerlei zaken die ze maar naar China... Maar ook omdat ze eerder dan wij omgeschakeld zijn, hoor ik vaak. Nou, uh, China verdient geld uh, aan uh, de productie van uh, zonnecellen en windmolens. En wij niet zoveel. Denemarken daarentegen. Denemarken uh, is het land met uh, het hoogste percentage windmolens. Uh, ze moeten s'nachts uh, betalen om hun overtollige elektriciteit... uit windmolens uh, te lozen aan Noorwegen en Duitsland. De elektriciteitsprijzen in uh, Denemarken zijn schokkend. En wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat ze in Denemarken helemaal niet zo blij zijn uh, dat ze voorop lopen in de Dus dat uh, dat, windmolens. dat niet per se de toekomst is, wat u betreft? Nee, windmolens zeker niet. Zonnecellen, dat vind ik een ander verhaal. Want, maar daar krijgen we ook subsidie hè? voor. Vanaf 2 juli krijgen we particulieren weer subsidie voor zonnepanelen. Ja, daar ben ik niet voor. Oh, dan weer niet? Nee, nee, daar ben ik niet voor. Terwijl u net zegt: zonne-energie is een ander verhaal? dan Ja, windenergie. zeker. Uh, zonnes, het probleem bij zonnecellen is dat ze nog niet uh, efficiënt genoeg zijn. Okay. Als je dat probleem wilt oplossen, dan moet je zorgen dat ze efficiënter worden. Dan moet je niet met subsidies gaan strooien. Dan moet je geld aan universiteiten geven en zeggen... Uh, beste slimme mensen, maak uh, zonnecellen die elektriciteit maken... die zo goedkoop is dat wij met z'n allen dat afnemen. Okay. Je dat moet niet gaan gezegd? smijten met subsidie. Nee. Dat werkt nee, aan ik, ik wil nog iets onmerkelijks uh, constateren, mevrouw Van Tongeren... Want, ja. uh, Meneer die is tegen ontbossing, bent u ook tegen. Hij is uh, voor elektrische auto's, hij rijdt er zelfs in, bent u ook voor. Hij is voor zonnepanelen, bent u ook voor. Op heel veel punten, praktisch, bent u het wel weer eens. Maar daaronder zit een verhaal waar u het volstrekt over oneens bent. Hoe komt dat? Nou, ik ben het wel met meer mensen oneens. Gelukkig hebben wij vrijheid van meningsuiting in Nederland. Maar ik zou even nog wat over Duitsland willen zeggen. Die hebben 20% schone energie. In Nederland zitten we op de vier. En die hebben daar een ongelooflijk grote werkgelegenheidssector. 300.000 mensen werken daar in het ja. onderhoud en in de installatietechniek. Nou, dat zouden wij in Nederland ook veel beter kunnen doen. dan het bijplaatsen van bijvoorbeeld kolencentrales. Nou, dan dat verhaal maar over u Denemarken. Daar aan bij. Mag ik even een zin afmaken? Ja, natuurlijk. Dan uh, dat verhaal over. Over Denemarken dat zij op de vrije energiemarkt ze nu en dan hun overschot um, aan moeten bieden. Ja. ja, moeten lozen. Dat gebeurt om misschien twee à drie dagen per jaar. Maar dat moet nou juist een uitdaging zijn voor die jongens en die meisjes op die TU Delft. Hoe ontwerp je nou het um, hoogspanningsnet van de toekomst? Hoe gaan we dat doen? Hoe okay. maken we stopcontacten op zee? Daar zit gewoon ja, onze toekomst en de uitdaging in. Dat moet niet allemaal gezien worden als oh, oh, wat een probleem. Laten nee. we maar niks doen. Zou je mijn vraag nog willen beantwoorden? Is meneer Roosendaal niet een hele goede modelburger? Um, dat kan ik nauwelijks beoordelen, want ik ken maar een paar aspecten van de heer Roosendaal. En, um, ik vind het heel fijn dat hij in een elektrische auto rijdt... en dat hij daar een voortrekkersrol mee heeft. Oké. Okay. Uh, meneer, Roos uh, meneer Roosendaal en mevrouw Van Tongeren, beide hartelijk dank voor dit debat. Geen dank. Half één. Tijd voor het nieuws met Dorot Meegerts. Frans schrapt ruim 5000 arbeidsplaatsen. Ongeveer een tiende van het totale aantal werknemers... bij de Franse tak van Frans KLM. De Frans-Nederlandse maatschappij wil zo 2 miljard euro besparen. De Nederlandse Linda Huiskamp uit Culemborg... mag voorlopig niet weg uit Australië. Dat heeft de rechter besloten. Huiskamp veroorzaakte in april een ongeluk. Een ander Nederlands meisje dat bij haar in de auto zat... kwam om het leven. Het kan nog wel een jaar duren voor de zaak voor de rechter komt. En daarom probeerde Huiskamp via de rechter af te dwingen... dat ze haar zaak in Nederland mag afwachten. In Jakarta zijn bij een ongeluk met een legervliegtuig zeker zes doden gevallen. Toestellen Fokker F-27 van de Indonesische luchtmacht stortten neer op een wooncomplex. Er Zouden acht huizen in brand staan. En de hoogste nieuwkomer op de PVDA-kandidatenlijst is Desiree Bonis op plaats 9. Ze was ambassadeur in Syrië en werkt nu bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de tiende plaats staat John Kerstens. Hij is voorzitter van de vakbond FNV Bouw. En de PVDA-lijst wordt vanmiddag gepresenteerd. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking heeft de overhand, maar ik heb goede hoop dat de zon zich in de middag nog wat vaker laat zien. De temperatuur loopt daarmee flink op, 20 graden op de wadden en 25 lokaal in het zuiden. Aan het einde van de middag ontstaan in het zuiden de eerste regen- en onweersbuien. Vanavond passeert dan een felle buienlijn vanuit het zuidwesten. Dit zijn zware onweersbuien met kans op zware windstoten en hagel. Ik raad u aan deze situatie goed in de gaten te houden. In de eerste helft van de nacht verlaten de buien het noorden van het land en klaart het op. De temperatuur daalt dan naar 10 tot 12 graden. De wind draait na passage van de buienlijn naar het zuidwesten en wakkert flink aan. Vrijdag houdt dan de krachtige zuidwester aan. Aan zee wordt een krachtige tot harde wind verwacht windkracht 6 tot 7. Verder is het wisselend bewolkt en zien we in de loop van de dag buien ontstaan. De temperatuur moet in vergelijking met vandaag een flinke stap terug doen. Het wordt morgen gemiddeld een graad of 18. Zaterdag is het overwegend droog. Zondag volgt een nieuwe storing met veel regen en wind. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen blikken we met wielrenner Johnny Hogeland vooruit op de Tour de France. Eerst de toekomst van Iraakse asielzoekers in ons land. Ja, want op de Iraakse ambassade in Den Haag is net een bijeenkomst... over de terugkeer van Iraakse asielzoekers afgelopen. De Iraakse minister van Migratie, Shafiq Duski... die ging daar in gesprek met de uitgeprocedeerde asielzoekers zelf. En verslaggever Joris van den Kerkhof was daar ook. Goedemiddag. Joris. Hi. Goedemiddag. Hi. Uh, wat is daar uitgekomen ja, uit ja, het ja, gesprek van, ja, van minister Duski... met, uh, met de uitgeprocedeerde asielzoekers? Ja, die uh, asielzoekers wilden vooral hun verhaal kwijt eigenlijk over hoe ze hier in Nederland wonen, uh, behandeld worden. En uh, wilden allemaal nog uh, op hun eigen manier nog een keer nadruk leggen op het feit dat ze hier toch wel graag willen blijven. Minister Leers, waar Duski al een paar keer mee gesproken heeft en waar hij over een half uurtje weer uh, opnieuw mee gaat praten. Ja, die wil eigenlijk niet dat het meer en deel van die mensen blijft. Die heeft het liefste dat ze naar huis gaan. Naar huis is dan Irak. En ja. Irak is volgens Dusky zelf niet veilig. En uh, ja, daarom kunnen ze niet naar huis gaan. Zeggen ze het nou, zegt minister Duski hier, dat uh, we kunnen daar nog wel over praten. Als ze dan vrijwillig uh, terug gaan naar Irak, als we dan uh, vanuit Nederland een uitkering van een maand of zes meegeven, dan zou dat wel weer uh, bespreekbaar kunnen zijn. Maar op zichzelf zomaar teruggestuurd worden naar Irak, nee. dat, uh, dat gaat niet werken, maar volgens de... die minister Duski. De asielzoekers willen ook niet terug met een uitkering, toch? Ze wilden het liefst gewoon hier in Nederland blijven. En dat geven ze hier dan ook iedere keer aan in het gesprek met die man. Ze zijn om een uur of tien begonnen en de laatste vragen worden nu nog gesteld. Maar die minister moet snel opschieten om op tijd bij leers te zijn. Je ziet die man en de mensen die in het publiek zitten, zo'n vijftig mensen in een zaaltje. Rode plastic stoeltjes, Iraakse vlag, Iraakse president... En daaronder zit dan uh, die minister van, van Migratie. Ja, je ziet dat die man wel alles wil horen van de, van de mensen hier. Uh, om uh, ja, munitie te hebben in, het, in zijn gesprek met, uh, met Leers. Waarvan hij al wel gezegd heeft dat die Leers toch wel onaardig is uh, voor de mensen uit Irak uh, in ja. Nederland. Nou, bleek, Want, uh, bleek er laatst nog uit uh, te Hij de... probeert eigenlijk ja. zo vervelend te doen. Ik ga verder. Mm -hmm. Nee, doe maar. Leuk hey, nee, er, er nee, er, er zee... uh, Oké, okay, Nu maak ik hem even af. Er kwam laatst uit een rapport, onlangs nog, uh, ja. van uh, de, nou ja, wat was het, de UNHCR. Het is onveilig daar. Uh, de minister Duski zegt het nu zelf ook, het is onveilig daar. Maar uh, leers wil ze hoe dan ook, kost wat kost terugsturen. Uh, ja, nou hoeveel dat dan gaat kosten. Of dat hij meegaat in het idee om dan maar zes maanden een uitkering mee te geven. Dat moet dan in de loop van de, van de dag blijken. Uh, het is onveilig. Uh, in ieder geval in dat deel van Irak. In het noorden van Irak. In wat dan uh, volgens de Irak is Koerdistan heet. Uh, daar is het veiliger. Daar kunnen mensen wel naartoe. Maar ja, dat zijn dan mensen die oorspronkelijk uit dat gebied komen. Als je uit Baghdad komt kun je niet zomaar teruggestuurd worden. Naar, naar het Koerdische deel uh, van, van Irak. Ja, daar uh, gaan de gesprekken tussen Duski en Leers ook over. Leers vindt uh, dat ze dus allemaal uh, maar, uh, maar weg moeten. En Dusky vindt uh, dat Leers uh, de mensen uit Irak in Nederland op zo'n manier behandelt, dat ze uiteindelijk gedwongen zijn om dan maar terug te gaan naar, uh, naar Irak. Uh, als hij aardiger voor ze zou zijn geweest, dan gaan ze misschien wel op een vrijwillige manier. Uh, en veel langzamer over een paar jaar. Maar nu, uh, zegt hij Dusky is Leers zo onaardig bezig dat ze zich op een vervelende manier gedwongen voelen. En dat vindt hij niet prettig. Even tot slot. Zometeen gaat hier dus weer in gesprek met Leer. Zij gaat ook nog gesprekken voeren met, met Rozentaal. Verwacht je dat er nog iets uitkomt? Uh, dan zou uh, Leers uh, andere dingen moeten gaan zeggen... dan dat hij de afgelopen dagen tegen uh, Dusky uh, heeft gezegd. En het kan zijn dat Dusky tegen Leers weer andere dingen zegt... dan dat hij op deze bijeenkomst uh, heeft gezegd. En dat er uiteindelijk een, een waarheid die in het midden ligt uh, naar buiten komt... en dat het iets genuanceerder is dan dat hij hier sprak onder uh, zijn landgenoten. Want dat zijn het toch uh, over het algemeen nog wel. Er zitten een paar mensen bij met een Nederlands paspoort. Maar over het algemeen zijn het dus mensen die uh, wachten op een Nederlands paspoort... Um, en wat Nederland betreft dat paspoort niet krijgen en terug moeten naar Irak. Goed, de dus gesprekken gaan dus zometeen weer oh, verder. Ja. Joris van de Kerkhof, dankjewel. De wielerploegen van Rabobank en Argos Shimano voor de Tour de France uh, waren al bekend. Uh, vandaag is ook de tourselectie bekend geworden van Vacant We gaan erover praten met Johnny Hoogeland, uh, wielrenner. En vorig jaar erg bekend geworden van zijn val in het prikkeldraad. Uh, Johnny, goedemiddag. Goedemiddag. Die val hoeven het geloof ik niet meer over te hebben, hè, wat jou betreft. Nee, wat mij betreft niet. Nee, want alles is weer dicht en er moet nu gewoon gefietst worden. Uh, hoe ziet jullie selectie eruit? Uh, Rafael Vals, Gustav Larsson, Marco Marcato, uh, Chris Boekmans, Kenny van Hummel, Wout Poels, Leo Westra, Rob Ruijg en ik. Kijk, je hebt hem helemaal uit je hoofd. Van Hummel gaat mee, Kenny van Hummel. Yes, de die held. Ja, die kennen we <laughs> nog van een paar jaar geleden, toen die laatste werd, toch? Ja. Nee, hij heeft toen niet eens uitgereden. Niet eens, oh, hij stond laatste, oh, ja. Hij kwam altijd als laatste binnen, hijgend en puffend. En hij werd... is toen uh, afgestapt omdat hij viel. Ja. En hij geld. gaat nu weer mee. Is dat een, yes. m, een mooie ontwikkeling voor het Nederlands wielrennen? Ja, uh, ik denk dat Kenny een hele goede sprinter is. En voor die etappes uh, waar het een sprint is, hebben we met Kenny en Chris denk twee... Uh, Twee goede sprinters. En gaan ze voor elkaar de sprint aantrekken of gaan ze het allebei proberen? Wie is de kopman van de twee als het gaat om sprinten? Ik zou het niet weten, eigenlijk. Nee. Dat weet je nog niet? Nee. Maar ik zal ze moeten afzetten, samen met de ander van de ploeg. En zij zullen met z'n tweeën al uitzoeken wie zich het best voelt die dag, denk Maak, ik dan. Maakt het iets uit voor jou wie het is? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. <laughs> Wat is jouw persoonlijke doelstelling voor de Tour de France? Ik wil eigenlijk uh, wel uh, op een of andere manier sportiever de France voor vorig jaar. Um, toen reed je in de bolletjes trui? Nee, ik reed eigenlijk voor een etappezege en toen gebeurde alles. En ik hoop gewoon ja, dat ik in dezelfde conditie daar zit. En gewoon voor een etappezege strijden. En dan het hoogst haalbare eruit halen. Ja, jouw persoonlijke doelstelling is een etappezege. Ja, ik denk dat het eigenlijk voor 99% van de rennen geldt. Maar ja, dan is het compleet geslaagd natuurlijk. Als je een rit zou winnen in de Tour, het is ook al zes jaar geleden voor Nederland, dan is natuurlijk... Ja, dan zou je slaag zijn. Oh ja. Maar je gaat niet voor een hoge plek in het al algemeen klassement. Althans, dat vind je minder belangrijk dan een uh, etappewinst. Ja, ik zou best graag een klassement willen rijden. Maar ik denk dat dat voor mij niet haalbaar is in de tour. En we hebben denk ik Wout voor een goed klassement. Is Wout de kopman? Ik denk dat Wout uh, de man is voor het klassement, ja. ja Wout Poels. En nieuwe westra en... kan ook goed mee op het moment, toch? Ja, maar de ploeg wilde gewoon met één iemand voor het klassement starten. En dat was Wout. Oké, okay, dus dat, ja. dat is wel helder afgesproken. Hey, zeg, Johnny, straks ja. begint het weer, hè, volgende week zaterdag... en dan moet je weer allemaal interviews doen. Heb je daar zin in? Wie zegt er dat ik allemaal interviews <laughs> moet doen? <laughs> nou, zo gaat dat toch. In ieder geval krijg je meteen na de etappe... krijg je wel een microfoon onder je neus geduwd. Ja, maar ja, dat zal voor. Je weet het, de Tour is het grootste wielerevenement en een van de grootste sportevenementen ter wereld. Dus ja, er is veel media Dus ja, dat weet je van tevoren, toch? Ja, rijbe, ik bedoel, als ik jou zo hoor... denk je, nou, laat mij maar, maar lekker fietsen. Maar praten, dat uh, hoeft niet zo nodig. Ja, uh, het liefst zit ik op de fiets, ja dat klopt. <lacht> maar het is niet dat ik een hekel heb om te praten hoor. Nee, ik kan niet. het zeggen, anders zet je op de home trainer en dan praat we <lacht> gewoon verder. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou kunnen. Een uh, naam die niet bij de selectie zit, is die van Thomas de Gent. Die werd derde in de Giro. Hebben jullie nog ver, ogen om hem mee te nemen? Ja, ik sowieso niet, want ik ben geen ploegleider. Maar uh, <lacht> uh, nee, ik denk dat dat niet... Uh, hij heeft gewoon gezegd, ik ga trouwen te, vlak voor de Tour, dus ik krijg geen Tour. Dus het was van de winter al duidelijk. Hij rijdt Giro en Vuelta normaal gesproken. Omdat hij gaat trouwen, maar een trouwdatum, die bepaal je zelf. Hè? Je kan ook zeggen, ik ga op de eerste dag van de Ronde van Spanje trouwen in plaats van de eerste dag van de Tour de France. Ja, en hij eh, vindt trouwen. Hij zegt, ik kan nog tien keer de Tour rijden en ik trouw één keer in mijn leven. Dus ja, is eigenlijk ook liefst voor te zeggen. <laughs> en dan net ja. op die dag, ja. Jij gaan snapt gaan. het wel. Ja, ik vind het wel, eigenlijk is het wel de klasse dat hij dat doet. Klasse zelfs? Ja, ik vind als je gewoon zegt van: ik wil trouwen en ik kan er toen nog tinker rijden en ik trouw gewoon dan. Ja, als het voor hem een speciale datum is, ja dan. Er is meer dan alleen maar een racefiets, hè? Maar dan kun jij er niet bij zijn? Nee, ik heb wel een uitdaging gehad, dus ik kan er helaas niet bij zijn. Ja, maar of je gaat gewoon wel, ja. Nee, dat Wat is nou toe... belangrijk. Dan ja. vind ik de toer net belangrijker. Dat toch wel, ja. Wordt het een uh, oranje toer? Want jullie hebben een, een aantal jonge uh, talentvolle Nederlandse renners bij zich. Rob Ruijgen hebben we ook nog niet genoemd. Verwacht je veel van de Nederlanders? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat er sowieso heel veel Nederlanders starten. Bij Rabobank starten er veel, bij Argos starten er al veel. Dus ik denk dat er uh, heel veel Nederlanders starten. En ik denk, ja, dat het, Hopelijk kunnen we een beetje het. Uh, het voetbal, de voetbalafgang een beetje wegpoetsen. Zo, je legt wel meteen even lekker de druk erop. Nee, ik leg er geen druk op. Ik zei alleen, ik hoop dat we dat kunnen doen. Ja, dat verwacht nu iedereen. Ja. Jullie gaan de goed maken voor ons. We gaan het zeker proberen. Ja. Hey Johnny, is het erg dat we gaan het niet meer hebben over die val... maar daarvoor ben je wel voor heel veel mensen bekend geworden... en bij ons op de redactie ben je daardoor wel een held geworden. En daardoor kijken toch weer meer mensen naar de Tour. Um, vind je dat erg dat we jou zo nog zien? Als er meer mensen door mij naar het aan gaan kijken, vind ik dat niet erg. Maar nee, ze ja? moeten mij niet steeds zien als degene waar dit en dat mee gebeurde. Nee, nou met voor ons blijf je een held. Oké, okay, nou dankjewel. Leuk dat je even bij ons was. Oké. Okay. Veel succes. Goeie uitzending. Dank Hoi. je. Doeg. En nu de MUZIEK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 Raccoon, no mercy. De ene sportpassie is de andere niet. Zo beoefent zanger, componist, tekstdichter, hertaler en Radio 4-presentator Jan Rot. Die beoefent een sport waarbij je na afloop niet hoeft te douchen. Zo ontdekt de verslaggever Robert Jan Boy. De sport van Jan Rot kun je op elk moment doen. Overal. Zonder geheig. Zonder gezweet. Het is maar boffen, zou je kunnen zeggen. Hij wordt er ook niet moe van, volgens mij. Nou, Denksport, het is Denksport Sudoku. Ik, ik, uh, ik heb Sudoku, ik zet even die muziek af hoor. Uh, ik wou het? zeggen, want Jan doet zijn sport zelf tijdens het voorbereiden van zijn programma, aan Componist van de Week. Ja, dit is. Uh, Op een laptopje hier in zijn studeerkamer. Uh, dit is uh, Kaya Sarjaho, dat is een Finse uh, componiste met een prachtige lichtbogen. Ze schrijft lichtbogen. En die is vrijdag en zaterdag in het uh, Holland Festival. Wat er, uh, Gespeeld. Maar zo'n stuk duurt uh, 16 minuten. Dus dan, en ik heb het al gehoord. Dus dan ga, doe ik graag tussendoor nog even wat anders. En dat is dat Sudoku-tje? En dat is een Sudoku, ja. Ik heb dat uh, Sudoku. Uh, wacht even hoor. Ik, Kaya moet even... Jan morrelt nu wel aan zijn, uh, zijn toetsenbord. Sudoku. Ja, het is moeilijk uit te spreken zelfs uh, de naam. Sudoku is een Japans uh, cijferpuzzeltje. Ik, uh, ik zag vroeger wel eens mensen met zo'n zo zo dingetje. En dan, uh, het leek me altijd heel kinderachtig: een sudoku puzzeltje. Maar ja. toen ben ik het gaan doen. Ik was meteen uh, hoekt, verslaafd. En dan eerst, uh, je hebt een aantal cijfers gegeven, en je moet dan uh, de rest van de cijfertjes moet je invullen. Het, het zijn in, in drie hoeken, nou ja, cijfers 1 tot en met 10, 1 tot en met 9, die ja. moeten in, in hoeken. Kijk, zo speel je het Vul het bord zo in dat elke rij, elke kolom en elk blok van drie bij drie de getallen één tot negen maar één keer bevat. Nou, ik, ik, ik had vroeger van die boekjes en zo, maar ik doe het nu gewoon op internet. In niveau één is het makkelijkst, dat gebruik ik ook nooit. Ik gebruik altijd niveau tien, klik om te spelen. Ik merk al dat Jan er helemaal in zit. Hij uh, gebeurt allemaal in zijn hoofd. Voor de nee, nee, valt eerlijk is, gezegd geen touw aan vast te knopen. Nee, maar voor goed. luisteren, maar dat, daarom doe ik het ook snel. Uh, je B moet dus in één hok je, moet je negen zijn. Wat doet het met je? Uh, het huidje scherp. Kijk, als ik een, een scripto van, uh, van NRC doe of zo, een cryptogram... Ja. dan ben je meer met, met taal bezig. En dat kan ook nog de hele dag in je hoofd zitten. Dat is dit niet. Dit zijn maar gewoon stomme cijfertjes. Ja. En uh, als het goed is, heb je hem in, in uh, acht, negen, à tien minuten heb je hem voorbij. En dan is ja. je hoofd... Even scherp. Het is een soort uh, sigaretje wat je vroeger wel had. Even een sigaretje roken. En uh, dat doe ik nog de hele tijd niet meer. Ja. En, en zo'n Sudoku puzzeltje. Uh, het, het maakt alles even wakker. Kijk jij met zekere medelijden naar de mensen die wel intensief bewegen? Nee hoor, dat is heel goed. Maar, uh, en daar zou ik ook uh, best meer tijd voor willen uittrekken. Maar ik heb een boel werk te doen en ja. ik heb vier kinderen. Ja. En uh, vier kleine kinderen. En, en dat, dat, is, dat is ook al topsport, wou je zeggen? Al, dat is al topsport genoeg. Alleen om zijn <laughs> de trappen open neer te dragen. Wist jij? Dat uh, Japanners die dat vaak doen, uh, rustig uh, 100 jaar worden zonder uh, dement te worden. Ja, dat is, uh, uh, dat is een uh, goed middel dat tegen, wisten wij niet. tegen Alzheimer en, en Korsakoff en alles. Wij uh, dachten altijd dat zweten en een beetje hijgen geen kwaad kon. Maar dit is dus de manier. Kijk, hier, heb in deze, uh, hier, hier zit al een 9 en hier zit een 9. Maar, mag, maar op één rij mag een 9 staan. Mag ik even eentje proberen? Ja. Een vakje middelste rij. Hier op een achtje drukken maar. Hij doet niks. Nee, dan moet je nog een keer hier. Maar dat uh, ja. gaat hem niet worden, hoor. Oeh. Dus goed. Je moet hier weg en nu moet hier ergens. Kijk, dan die is toch behoorlijk klat, intensief, inderdaad. Dan krijg je het ook. Poep, ben we zijn poep, nog wel even bezig. Hoe minder kleitjes je gaat gebruiken, en dat is een <laughs> beetje voor kinderen. Maar ik kan je nou al zien, bijvoorbeeld, die drie, die mag hier weer. Kijk, zo, dat kan niet anders. In Oslo zijn de aanklagers een klein uur geleden begonnen met hun slotpleidooi tegen Anders Breivik. Bij de aanslagen die hij vorig jaar pleegde kwamen 77 mensen om het leven. Ook regeringsgebouwen werden volledig verwoest door de enorme bom die hij liet exploderen. Nog steeds zijn bouwvakkers bezig met het leeghalen van de ministeries. We gaan door de omheining, een hokje, ik krijg een helm, de deur gaat open.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 Op de 16e etage had de Noorse premier zijn kantoor. En hoe zag het eruit na die uh, bommexplosie? Arabantisme brauit. Just de stoer bij Storbergets kantoor, zo ik uit. Het kantoor van de, van de premier, die er op het moment van de bomexplosie niet was, zag er redelijk onaangetast uit. Zijn kantoor was beveiligd met beton. Dat God niet, zegt hij voor het. Uh, Kantoor van de minister van Justitie. Al zijn houtblokken en Hetzelfde gebouw op de 15e verdieping. Er was glas, zodat hans papieren til barnen Overal glas en uh, zijn kinderen waren net langs geweest, hun speelgoed als zijn papieren allemaal door elkaar.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 Een enorm gat wat ze nu weer opnieuw vullen met beton. Man kan wel, maar om om rehabiliteren, bouwen opnieuw, of zo kan man rieën bouwen helt niet. Ja, de grote vraag is nu slopen of renoveren. Dat is een hele felle discussie en ook een gevoelig punt. Men als ja, det dat de, een beslutning Dat is graag juist. Ik is het Hij is blij dat hij dat niet hoeft te beslissen. Dat gaat de regering beslissen hoorde een bijdrage van correspondent Rolink -Greton. King out voor Joss Stone. Jon de Graaf die is weer aangeschoven. Poolwedstrijden zitten erop. Ja. groot zwart gat gisteren. Gisteren even niks. Het <lacht> grote niks. Ja. En dan kunnen we vanavond weer aanschuiven. Dus zeg maar, daar waar Nederland had horen te staan. Hou op, hou op, <laughs> hou op. Ik hou er ook over op. Maar wat, ik vind uh, het wel lekker dat er weer voetbal is. En wat ga je vandaag kijken? Dus voetbal. Ja, eerste kwartfinale. En ik kijk uh, ook wel erg uit naar... Uh, nou, ik heb wel eerder verteld, ik ben een tennismeisje. Dus uh, Igor Sijsling speelt uh, vanmiddag op uh, Rosmalen. Unicef Open tegen David Ferrer. En dat vind ik een fantastische tennisser. Dus we stonden ook in de halffinale van Roland Garros. Dus dat wordt wel een mooie partij. En voor Igor Sijsling. Uh, tweede keer dat hij in een kwartfinale van een ATP toernooi staat. Dus dat vind ik vind ik is een heel he? erg leuk. dat vind je. Lekker David ding. Ferrer. Mm -hmm. Ehm, uh, even denken, Willemijn. Ah, ah, ah, ah, hij ziet er best leuk uit. Dames, dames, ja? Hallo. Daar kunnen mannen ook best wel wat over zeggen. Altijd dat van mannen, nee, dat weet ik niet, want ik ben een man. Ik ga wat vertellen over Jurgen van den Berg, want die komt nou, zo Heel uh, knap. Kijk, heb je Denk niet zo lachen, Dion? Verbijst het, komt hij nu binnenlopen. Dat is gemeen, Dion. Oh, zo meteen, Dionne en Jurgen, We moeten naar Trier.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 Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavar topkwaliteit, zoals Fipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken met Fipronil, het best verkochte anti-vlooienmiddel. De mensen die van dieren houden, Beavar. Hé, wat? Nog energiezuiniger printer dan op een Konica Minolta multifunctional met a Ja, die bestaat niet. Echt wel. De nieuwe Konica Minolta multifunctionals. Nu nog groener dankzij lerend energiebeheer en lagere fixeertemperatuur. Kijk op groenerbestaatniet.nl. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Be Konica Minolta. Be groenerbestaatniet.nl.